In het tv-programma Nieuwsuur verwijt ze het kabinet een gebrek aan visie. Het kabinet wil zo'n 70 miljoen euro bezuinigen op de AIVD. Oud-coördinator Terrorismebestrijding Joustra zegt dat hij dat erg onverstandig vindt. Als er nu banen worden geschrapt, kost het later veel moeite om het weer op te bouwen. Ook oud-minister Remkes vindt dat er te weinig geld beschikbaar blijft voor de AIVD. Oud-BVD-directeur Dokters van Leeuwen is zelfs ontsteld over de bezuiniging. Volgens hem is de gedachte in het regeerakkoord fout.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 De PvdA was geen voorstander van de Blankenburgtunnel, maar sprak met de VVD in het regeerakkoord af dat die verbinding er toch komt. Over het tolheffen voor automobilisten werden toen nog geen knopen doorgehakt. De bouw van de tunnel ten westen van Rotterdam moet in 2015 beginnen.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 De bewoners van een van de huizen hadden het pakje per post gekregen. Toen ze het openden, leek het een explosief te bevatten. Medewerkers van de explosieven opruimingsdiensten onderzoeken het pakje. Volgens de omwonenden zijn de bewoners van de villa waar het pakje is bezorgd... al eens eerder bedreigd. Drie basisscholen in het Zeeuwse stadje Hulst... zijn uit voorzorg met de onmiddellijke ingang gesloten naar de vondst van asbest. Er zijn asbestvezels gevonden in convectorputten van de cv-installatie...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 De Tiende van Tijl bespeelt Tijl Backhandje als nooit tevoren. Met klassieke muziek en een modern jasje. Laat je raken door bijzondere uitvoeringen. Laat je meevoeren door een uniek optreden van Sarah Kroos en het Nederlands Blazersensemble. Laat je verrassen door Tijl. De Tiende van Tijl, morgenavond om half negen bij de Avro op Nederland 3. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden, bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het, rond het Vriespunt. Binnen zit Mieke van der Wey. Daar sta ik dan met mijn gelauwerde hoofd... naast een of andere lul Hannes, zei Wolkers ooit... toen hij uitlegde waarom hij de PC-hoofdprijs niet wilde. Herman zwijgerde hem vanwege een tikfout. Mooie verhalen die we steeds weer horen op zo'n dag als vandaag. Over de schrijvers die braaf accepteerden hoor je niks... Te laat, Adrie van der Heijden heeft al toegezegd. Niet te min van harte. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zometeen hoort u van Sander van Hoorn het laatste nieuws uit Egypte. En verder is het een uitzending met een Belgisch, een Vlaamsteentje. Want er is niet alleen aandacht voor de Vlaamse tennister Kim Kleisters... die voor de tweede keer en nu waarschijnlijk definitief afscheid neemt van de tennis. We hebben ook aandacht voor de weigering van Christine Hemmerrechts. Zij wil niet dat de theatergroep Flint het werk van haar overleden man... dichter Herman de Koning, op de planken brengt. En zometeen dan Hoort u van haar waarom niet? En hoe zit het eigenlijk in het algemeen met nalatenschap? Moet je daar je hele tijd maar zeggenschap over houden of juist niet? En dan nog de vraag hoe het verder gaat met het proces... tegen de verdachten van de decembermoorden. Want morgen is een belangrijke dag. Om vijf voor twaalf. Zes miljoen pelgrims op weg naar Mexico voor het feest van La Guadalupana. Ja, op twaalf, twaalf, twaalf is het extra druk. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag, Dinsdag 11, december. 11 december. Vanwege de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... de ministers, sportbonden en andere betrokkenen vandaag topoverleg. Ze hadden het over het voorkomen van voetbalgeweld, zijn minister Schippers. Ik denk dat dit een probleem is dat we met z'n allen moeten oplossen. Daarom heb ik ook zoveel mensen uitgenodigd om te kijken... wat kan jij eigenlijk doen om dit op te lossen? En dan niet naar elkaar wijzen, als jij nou dit doet en jij dat doet... dan is het opgelost, maar dat we naar onszelf kijken. Er kwamen een paar ideeën uit het overleg. Zo wil minister Opstelten hogere straffen. Minister Schippers wil supposter langs het veld zetten... om ouders aan te spreken op wangedrag. Ze doet het even voor. Ouder, als jij zo lood staat te schelden langs de zijlijn van, de, van het veld... dan ga je van het veld af. Dan zetten we je buiten de deur. Er moet ook een mentaliteitsverandering komen bij ouders, zegt de KNVB. Het voetballen, het sporten gaat om spelvreugde. En kinderen die thuiskomen en je vraagt als ouder... Van, heb je gewonnen, is eigenlijk de verkeerde vraag. Heb je het leuk gehad? Soms zijn dingen heel simpel. Het onderzoek naar de dood van de grensrechter loopt nog. En vandaag werden opnieuw verdachten opgepakt. Twee personen van 16, een 17-jarige jongen... en een man van 50, al uit Amsterdam. De oudere man is de vader van een van de spelers. Er zitten nu acht mensen vast. Een riskante dienstregeling, een oud-veiligheidssysteem... En een menselijke fout. Dat waren volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid de oorzaken van de treinbotsing in april bij Amsterdam. De trein werd niet automatisch tot stilstand gebracht. omdat het Rode Sein nog niet was voorzien van het ATB-systeem. in de verbeterde versie. De NS en ProRail moeten maatregelen nemen. en zijn daarom onder een verscherpt toezicht gesteld. De NS had vandaag met meer problemen te maken... want de nieuwe Vira-trein tussen Amsterdam en Brussel... werd opnieuw geplaagd door technische mankementen. En dat zat er ook wel aan te komen, zeggen de Belgen. Aan nieuwe dingen heb je altijd wat, wat kinderziekten... kleinere dingen tijdens de opstartfase, zeg maar. Mensen moesten een andere trein nemen... en uiteindelijk konden ze in Breda overstappen op een bus naar Antwerpen. Gevolg boze reizigers. Ik voel me toch wel een beetje ja, gepakt zeg maar, door de spoorwegen... De NS gaat ervan uit dat de opstartproblemen binnen een paar weken voorbij zijn. De meeste Nederlanders zetten deze week weer een kerstboom op. Uit cijfers blijkt dat de populariteit van een echte boom afneemt. Want ja, zo'n nepperd is natuurlijk veel spannender om op te zetten. Ja, al die takjes uitvouwen, maar dat is ook wel een beetje de beleving van kerst, hè? Oh, dat vindt u de charme ja, wel? het is de charme. Met ja. de familie de boom van zolder halen... en dan gezamenlijk de boom opzetten, uitvouwen, mooie versiering erin. Zo begint kerst. Bovendien is een kunstboom veel beter voor het milieu dan een echte. Een gewone boom wordt gekapt, er worden beschermingsmiddelen gebruikt. Je gaat naar het tuincentrum of naar de kerstmarkt om hem te kopen. Terwijl de verkoper van de echte boom u zal vertellen dat die juist beter is voor het milieu. Ik kan wel honderd bomen verbranden tegenover één kunstboom, hebben ze mij verteld. Tja, sommige mensen maakt het niets uit wat voor boom het wordt. Als er maar eentje staat... Zo tijdens de kerstdagen er zit het hele gezin om die boom heen. En er wordt er gezegd: God, het is of een mooie boom of het is een wat minder mooie boom. Maar de discussie eromheen halen nou, is toch al geweldig. Over snijbloemen die ze jaarlijks binnenhalen, hebben ze niet zo. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Hey, Wouter Jong, brand maar los met de krant van morgen. Nou, <tosses> Politiebonden signaleren grote onrust aan de vooravond van de vorming van de nationale politie. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn, zegt ACP-voorzitter van de kamp in het Nederlands Dagblad. Onder de 60.000 politiemensen heerst onrust en verwarring over de invoering van de nationale politie per 1 januari. Op die datum begint de reorganisatie waarbij 25 korpsen worden omgevormd naar één landelijk politiekorps. Met 43 districten en 168 zogeheten basisteams. Die reorganisatie gaat de komende jaren gepaard met een ingrijpende herschikking van functies en standplaatsen. Onduidelijkheid over benoemingen, verhuizingen, locaties van bureaus en overplaatsingen veroorzaken irritaties. Die worden niet weggenomen, nog door de leidinggevende, nog door minister Opstelten. Dat verwijt maken de politievakbonden ACP en NPB in het Nederlands Dagblad. De controle op woningbouwcorporaties door de vier grote accountantskantoren is onder de maat geweest. Zeker tot 2010 werden de risico's bij corporaties stelselmatig onderschat. Dat zegt bestuurder Everts van de Autoriteit Financiële Markten in het Financiële Dagblad. Door de economische crisis, de stijgende rente en de instortende huizenmarkt... namen de financiële risico's voor de corporaties enorm toe. Maar de controles door accountants werden niet verscherpt, zegt de AFM. Met name bij de controle op de financiële derivaten ging het mis. De AFM deed onderzoek naar aanleiding van de Vestia-affaire... waarbij de woningcorporatie zich flink had verslikt in die derivaten. Tegen accountantskantoor KPMG heeft de AFM al een tuchtklacht ingediend. Maar ook Delo Deloitte, Ernst en Young en PwC lieten een reeks tekortkomingen zien. Ryanair, de supergoedkope luchtvaartmaatschappij uit Ierland... ligt zwaar onder vuur van pilotenverenigingen. De veiligheid zou in het geding zijn door hoge werkdruk, agressieve leiding... en, zoals de Telegraaf het citeert, Russische roulette met bijna rampen. De Ierse pilotenvakbond heeft een zwart boek met wantoestanden opgesteld. Maar zegt ook als de te zijn voor juridische stappen van Ryanair. Een van de voorbeelden uit het zwart boek... een landing in het Duitse Memmingen gaat bijna fout... en het toestel maakt een doorstart... De piloten doen ook gewoon de terugvlucht. En de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers vindt dat zeer onverstandig. Piloten moeten na een ernstig voorval aan de grond worden gehouden voor nader onderzoek en voor persoonlijk herstel, zegt VNV-voorzitter Van Zwol in de Telegraaf. Ryanair Topman O'Leary zegt dat de piloten zelf terug wilden vliegen. O'Leary drukt ook andere verontrustende geluiden de kop in, zeggen de pilotenvakbonden. Hij vindt van niet. We houden ons aan de regels. Die bonden liegen. Daarom ben ik er tegen, zegt hij. Als grootste maatschappij in Europa gebeurt er wel eens wat op onze vluchten... maar dat heeft nog nooit tot een dodelijk ongeluk geleid. Aldus O'Leary in de Telegraaf. Automobilisten met een auto van de zaak worden steeds meer bespioneerd door hun baas. Dat is nieuws in Spitsmorgen. Het inbouwen van zogenoemde blackboxen in de voertuigen neemt een vlucht. Met zo'n blackbox kunnen werkgevers precies zien waar hun werknemers uithangen. De vereniging Auto van de Zaak ziet de bijel hangen. Een werknemer die s ochtends wat zit te suffen, kan van zijn baas te horen krijgen dat hij dan maar niet zo laat nog op de weg had moeten zitten. De baas heeft weliswaar niets mee te maken, maar het gaat nogal eens mis, zegt de vereniging. De vereniging Auto van de Zaak is bezig met een keurmerk voor blackboxen, zodat goed geregeld is wat er wel en niet geregistreerd wordt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, we gaan verder met Sander van Hoorn. Het Egyptische leger heeft gezegd dat president Morsi... bereid is morgen gesprekken te voeren over nationale eenheid. En in Cairo is correspondent Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ja. Doet de oppositie ook aan die gesprekken mee? Ja, dat is nog maar helemaal de vraag. Uh, er is namelijk heel veel onduidelijkheid rondom die uitnodiging. Wie heeft die precies gedaan? Het leger of de president? En uh, met wiens goedkeuring? En wat moet er eigenlijk besproken worden? Want het laatste nieuws is dat er op die uh, uh, uh, ontmoeting niet over politiek gepraat moet worden. En waarover dan wel hoor je de oppositie hardop denken. Het is een uitnodiging uh, van het leger, dus je slaat hem moeilijk af. Maar ja, als het inderdaad niet over politiek gaat... Waar moet je het dan over hebben? Nou ja, die gesprekken zouden dan moeten gaan over nationale eenheid. Maar hoe zou die nationale eenheid er dan uit moeten zien? Ja, niemand die het echt weet, of dat we zeggen iedereen weet het... maar vanuit zijn eigen perspectief. De oppositie zegt nationale eenheid doe je door een grondwet... voor te leggen in een referendum, dat die nationale eenheid uitstraalt. Dat is niet het geval, dus daar moeten we aan werken. Dus eerst moet dat referendum worden uitgesteld. Is nog altijd het officiële standpunt van de oppositie. De regering zegt, we hebben die eenheid gezocht, jullie zijn weggelopen. Dit is nu een document en volgens ons is dat goed voor alle Egyptenaren. Dus de beide groepen die weten al niet eens hoe het verder moet. Nou, het leger heeft dus nu heel duidelijk gezegd, wij willen dat jullie de koppen bij elkaar steken. Linksom, rechtsom, waar het dan over gaat, kom bij elkaar zitten. Dat is in elk geval een stap. Ja, die heeft de, kennelijk de rol van bemiddelaar op zich genomen, het leger. Ja, ja de, de, de vraag is natuurlijk waarom doen ze dat? Hè? Ik bedoel, je, je zou kunnen zeggen uh, uh, dat het leger begaan is met Egypte. En dat kan je dan dubbel uitleggen. Want ze zijn begaan als een soort uh, grote vader die niet wil dat uh, zijn kinderen ruzie maken uh, met elkaar. Maar het heeft natuurlijk ook een andere reden. Die instabiliteit die uh, Egypte nu in zijn greep houdt, of eigenlijk al heel erg lang. Maar nu is het heel duidelijk zichtbaar op bijvoorbeeld de effectenbeurs. Nou, die instabiliteit die is ook niet goed voor het leger. Zij zijn heel groot in de Egyptische economie. En ik stel me zo voor dat een aantal generaals... ook op die effectenbeurs hun uh, pensioen heeft zien verdampen de afgelopen tijd. Dus meerdere redenen voor het leger om nog altijd vriendelijk... nog altijd niet gewapende hand te zeggen... jongens, nu de koppen bij elkaar. Ja. Deze situatie moet opgelost worden. Maar kunnen ze een oplossing afdwingen... Uiteindelijk is dat heel erg moeilijk. Kijk, ze hebben veel macht en iedereen heeft het leger nodig. Dus ze hebben uh, wel, wel de invloed om iets te bereiken. Maar ja, dan moeten die partijen wel bij elkaar rond de tafel gaan zitten. Eens kijken of dat morgen gebeurt gewapende hand afdwingen, ik denk dat dat niet in het belang van het leger is. Want nu eh, hebben ze de steun van, van, van eigenlijk elke Egyptenaar. En op het moment dat zij, eh, net zoals vlak na de revolutie tegen Mubarak... Eh, eh, het bestuur van het land gaan vormen, dan zijn zij weer de kop van Jut. Dan gaan niet alleen de oppositie nu, maar dan tegen die tijd... ook weer de moslimbroeders te hoop lopen tegen dat leger. En dat is een positie waar ze zich in elk geval niet in willen bevinden. Want ja, als het niet tot een nationale eenheid eh, komt... Wat dan? Ja... Ja. Dat is een vraag. Ik ja. stel hem mezelf eigenlijk elke uur. dag, ja, oh. Elke uur, nou ja, elk uur heb ik er weer een ander antwoord op. Oh. Op dit moment is het nieuws, ja, dat, dat klinkt heel erg onprofessioneel voor een correspondent, maar ik ben er maar eerlijk in, want uh, uh, nu het nieuws van Al Arabiya, het moet nog bevestigd worden dat het referendum over twee dagen uitgesmeerd gaat worden. 15 en 22 december. Omdat de rechters, die moeten toezien op een ordelijk verloop uh, van uh, de stemming, dat die uh, zoveel hebben er gezegd dat ze er niet aan mee willen werken, dat er een tekort is en dat het dus over twee dagen uitgesmeerd uh, moet worden. Als je me dat een uur geleden had gevraagd... dan had ik niet gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Maar in Egypte op dit moment is alles mogelijk. Goed, dankjewel, uh, Sander van Hoorn uh, voor uh, je toelichting. Ja, morgen kan het dus weer anders zijn. Nou, dan horen we dat ook weer van je. Dag.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 I House, gezongen door Sherry Diane, een Nederlandse zangeres. En de solo was ook van onze eigen Candy Dulfer. Afgelopen weekend werden in Suriname de 8 decembermoorden herdacht. Morgen is een belangrijke dag voor de voortgang van het proces tegen de verdachten van die moorden. Onder wie president Boudersen. Centraal staat de beruchte amnestiewet die de verdachten zou ontslaan van vervolging. Dag Harmen Boerboom in Paramaribo. Goedenavond, Mika. Ja, dag, correspondent Aan. Die amnestiewet werd in april aangenomen. Wat is er sindsdien gebeurd? De wet is aangenomen. Het proces liep in die tijd uh, op zijn einde. Althans, het einde van het eerste deel. De strafeis zou geformuleerd worden. Toen kwam dus plotseling als een duveltje uit een doosje... die amnestiewet, die door het parlement werd aangenomen. De rechters hadden kunnen zeggen... dit is inmenging in een lopend proces. Uh, we accepteren die amnestiewet niet. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben de... Bal neergelegd bij het Openbaar Ministerie. Die durfde ook geen beslissing te nemen. En die hebben gezegd: ja, als je een wet wil toetsen op de rechtsgeldigheid, is die amnestiewet rechtsgeldig of niet, dan moet je daar een constitutioneel hof voor hebben. En toen heeft de rechtbank of de krijgsraad gezegd: nou, dan uh, wachten wij dat af. En dat vond Bouters ze ook een goed plan om een constitu constitutioneel hof te vormen? Nou, het grappige is dat Boutussen tijdens zijn campagne of kort na zijn beëdiging heeft gezegd. De uh, grondwet voorziet in een constitutioneel hof in Suriname. Alleen, het is nooit opgericht. Dus we moeten ervoor gaan zorgen dat dat er komt. Dat komt ons imago als rechtsstaat ten goede. En uh, wat dat betreft had hij dus een vooruitziende blik... Uh, het constitutioneel hof wat er moest komen. En dat is wat er waarschijnlijk morgen gaat gebeuren. Uh, de, het Openbaar Ministerie heeft tegen de regering gezegd... komt dat constitutionele hof er nou? Nou, de regering heeft een brief schenkt, geschreven te hebben... naar. Het Openbaar Ministerie en het Openbaar Ministerie gaat morgen hoogstwaarschijnlijk bekendmaken. dat inderdaad het constitutioneel hof er komt. Ja, want als dat proces stil komt te liggen. dan kunnen die nabestaanden die zaak misschien niet meer aanvechten. bij bijvoorbeeld een internationaal hof, hè? Nou, wat er gebeurt is dat eerst het strafproces in Suriname moet worden afgerond. Er moet dus eerst een constitutioneel hof okay. komen. En dan denk je, nou, dat zal waarschijnlijk heel lang gaan duren... want iedereen uh, heeft, uh, behalve de namenstaande heeft baat bij uh, vertraging. Maar het constitutioneel hof wordt samengesteld uh, op voordracht van de Nationale Assemblee. En daar heeft de coalitie van Boutersen een meerderheid. En uh, vervolgens worden de, de leden van het hof worden beedigd en benoemd door, in omgekeerde volgorde, benoemd en beedigd door de president. Dus het is een grote politieke invloed die er bij de samenstelling van dat constitutionele hof komt kijken. Dat moet worden afgerond en pas dan zullen de nabestaanden zeggen uh, we gaan naar internationaal of in de Amerikaanse hof voor de rechten van de mens bijvoorbeeld. Want dan is het proces in Suriname pas afgerond. Goh, het is ingewikkeld, hè, juridisch. Maar het, ik, ik, begrijp ik dan goed dat het nu dus toch wel tot een afronding gaat komen in alle gevallen? Uh, dat zit er wel in. Uh, uh, hoewel je natuurlijk nooit weet wat voor juridische mogelijkheden er weer, weer gevonden worden. Het is inderdaad een heel taai en vervelend dossier, ook, ook, ook om als journalist uit te leggen. Want wij zitten ons er ook heel erg in, in te lezen. En het is heel lastig en gecompliceerd om het inderdaad neer te zetten. Maar ja, er was geen constitutioneel hof. Dat gaat er nu komen. En dat is het hoogste rechtsorgaan wat mag beslissen of die Amnesty wel of niet geldig is. Nou, als daar allemaal mensen zitten die Bouters steunen, dan is de uitkomst eigenlijk al, uh, al vrij duidelijk. En dan zullen die waarschijnlijk zeggen, die amnesty die heeft gewoon rechtsveldigheid en ja. uh, ze krijgen uh, vrijgeleide. Ja, en dan pas kunnen ze zich tot een internationaal hof uh, wenden. Ja, precies. Ja. Hey, wordt dat nou door de Surinamers ook echt heel goed gevolgd, dit? Of, of zijn ja. wij dat... Nou, dit is, dit is niet alleen maar de, de, de Nederlandse oud-koloniaal die, uh, die over de schouders meekijkt. Mensen zijn hier ook echt wel geïnteresseerd in hoe dat, hoe dat proces verder gaat verlopen. Hoewel er aan de andere kant een grote groep is die inderdaad hoopt dat het snel tot een einde komt. Ja. Ouders is wel op een hoop andere vlakken heel voortvarend bezig. En hij heeft een hoop aanhang ook voor de beslissingen die hij neemt. Dus wat dat betreft zijn er ook veel mensen die zeggen, laat die amnestielet nou gewoon van kracht zijn dan kan Bouters zijn werk doen en uh, het is rekenen verrekenen alweer 30 jaar geleden. Ja. Maar voor de rechtsgang is dat natuurlijk niet de juiste oplossing. Nee. En hoe lang kan het nog duren maximaal? Nou ja, omdat Bouters er nog 2,5 jaar zit uh, als hij het volhoudt, en dat zit er wel in... Uh, dan mag je dus aannemen dat dat constitutioneel hof, wat vrij gecompliceerd schijnt te zijn om dat op te richten, er toch in de komende 2,5 jaar gaat komen. Ja. Omdat uh, iedereen er natuurlijk uh, van de coalitie baat bij heeft om dat allemaal voor elkaar te krijgen, zolang ze nog aan de macht zijn. Ja, maar goed, het, het einde is dus voorlopig nog niet in zicht. De... Nee. Dankjewel, ja, Harman. Ja. Dankjewel. Harman Boerboom vanuit de Paramaribo. Radical Face, zoals dit met de nummer Welcome Home. De Belgische tennister Kim Kleisters neemt morgen definitief afscheid van het tennis. En dat doet ze door een potje te tennissen tegen Serena Williams. Wat heeft Kleisters betekend voor het tennis en zal ze worden gemist? Ik ga erover praten met Inge van Meensel die heeft een documentaire over Kleisters gemaakt. En met Christy Bogert, voormalig toptennister en nu tenniscommentator. Die zit bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Dag Inge. Hallo, Jij hoe bent gaat er het? Ook. Ja, ja heel goed. Ja, Jij er. kent Christy ook, hè? Ja, leuk. Ja. Hey, even met jou te beginnen. Uh, ja, gaat ze gemist worden, Kim? Ongetwijfeld, ja, ja, ja, sowieso. We hebben een heel jaar lang afscheid van haar genomen, hè? want we wisten al lang dat ze er zou mee ophouden. Ja. Maar nu het dan toch echt helemaal gedaan is, dan denk je wel eens aan volgend jaar van... Hè, hoe gaat dat zijn zonder haar op het toernooi? Ja. We moesten al wennen aan het afscheid van Justine. En nu gaan we helemaal zonder Kim en Justine. Dat ja. wordt echt wel wennen, ja. Justine Henaar, dat is ook een Belgische tennister, hè? Een, een, een Waalse, volgens mij. Ja, dat is een oh, Waalse. En dit is een Vlaamse. Ze ja. begon al heel jong, hè? Oh ja, heel ja. jong. Ze ja, ja, zat de smaak ook meteen te pakken. Ja. En uh, dat uh, vurige, dat zat er ook meteen in. Dat uh, zegt toch iedereen. En je, zag, en je ziet dat ook op de beelden die we hebben van ja. toen ze nog heel jong was. Die verbeten blikken, die verbeten slagen, dat zat er echt wel in hoor. Ja. We gaan even naar haar luisteren. Een fragmentje, ze was toen negen jaar. De jonge Kim één brok energie en power. En ook één brok spontaneiteit als haar iets wordt gevraagd. Ik heb vier van meer ja. Slaaftennis of goede tennis of een goede tennis of niet goede. Nou, de geluidskwaliteit hield. <laughs> ja, ja, maar ik zie de beelden zo voor me. Ja, nou tover ze eens even voor onze ogen dan. Een heel klein meisje met uh, lange blonde haren in een paardenstaart. En dan zo'n hele leuke blik en, en mooie sprekende ogen. En als je ze dan uh, zag, zag slaan op die bal, dat was echt meppen dat zij deed. Hè? Ja, meppen. Uh, Kirstie Bogert, jij hebt uh, in, in een team ge gespeeld hè, met, met Kim Kleijzer. Ja, ik speelde Bundesliga in, uh, in Duitsland bij Leverkusen. En toen op een gegeven moment werd er gezegd van ja, ons team wordt versterkt met een, uh, met een muppet. Zo werd het altijd genoemd als er een junior uh, bij kwam. Okay. Ja, toen was ze 13, 14 jaar en dan verwacht je eigenlijk eigenlijk ja, echt een, een, een kleintje, een fragiel meisje. En toen kwam Kim aan, die was meteen echt goed gebouwd en, en, en, en gespierd. En, en wat Ingo ook zegt, ja, het, het slaan, dat was meteen, dat was zo hard. En dat was inderdaad een versterking voor het team. Ja, toen ja dat fysieke had ze echt van haar papa. Hè. Dat was een hele grote voetbalmeneer. En ze had die stevige benen, dat stevige gestel. En ja, ze kon echt ontzettend hard slaan. Ja, die papa, die, die heeft een grote rol in haar leven gespeeld, hè? die documentaire. Ja, uh, dus absoluut. lijkt dat uit, die, die man, hij is overleden. En, Hij is in uh, januari 2009 overleden. Begin januari na een lange strijd tegen kanker. Ja. En dat is uh, ontzettend moeilijk geweest. Maar Kim is dan meteen weer aan het tennissen gegaan. En eigenlijk was dat voor haar een soort ja vlucht, wil ze het niet zelf noemen, maar een heel grote troost eigenlijk. En dat tennis kon ze ja. haar energie kwijt, kon ze even vergeten wat er allemaal rondom haar gebeurt. En dat gaf haar weer de zin om wat meer te gaan tennissen. En zo is er van het een het ander gekomen. Ja. En zo is die bal weer aan het rollen gegaan, letterlijk ook. Ja, maar uh, ik is... Die, die vader heb je die wel eens ontmoet? Ja zeker, die oh. was er vanaf het begin ook, uh, ook bij Zelfde eigenlijk er bovenop. Altijd. Ja, nou ja, de bovenop uh, de, natuurlijk wel de bovenop, want het ja, het is Was toch de trainer heel... ook? De coach? Nou, dat niet. Nee, dat dat niet. Niet. nee oh. Ze had haar eigen trainers oh. altijd. Maar hij was wel heel erg uh, betrokken bij de en, en eigenlijk ook meer uit bescherming. Want als je natuurlijk op je hele jonge leeftijd heel goed bent... dan komen er ontzettend veel mensen op je af. En niet iedereen heeft altijd het beste met je voor. Maar ik begreep en... dat dat een enorme bullebak was. Die je naar de ja, buitenwereld... Dat... Uh... Ja, hij wordt als boeman omschreven. Ja. Maar dat, dat was eigenlijk, wat ik net zei, echt, echt... en het komt ook in die documentaire naar voren... dat is echt uit bescherming voor, uh, voor zijn dochter. Ja? Yeah. Ja, ik heb echt ontzettend veel plezier met hem gehad. En uh, tuurlijk was hij ook wel eens... Uh, een harde kerel, maar enorm grappig. Ik heb echt ja? heel erg met hem gelachen, ja. Ja, want ik dacht wel toen ik het zag, dacht ik die vaders in de tennis, ook die vader van die zusjes Williams, die vader van Krejci, ja, wat hebben is we dan toch paar, met die vaders. Uh, we hebben een paar slechte voorbeelden. Je zou bijna denken dat je slechte ouders moet hebben om goed nou, te ik worden. Ik weet het niet, maar kennelijk is het iets met die vaders nou, en die dochters-tennissers. Ja, nou, nee, ja, gelukkig zijn er genoeg voorbeelden Kim is daar een mooi ja. voorbeeld van. Ook als mens, hè, want Kim als mens uh, op en naast de baan, het is, het is echt een heel mooi, vriend sympathiek mens. En, en dat is een hele mooie combinatie om te hebben, ook als topsporter. Ja, ja en dat zag je ook hoor, als je Kim en, en haar ja, papa ja. samen zag... Op de, op de tennistoernooien. De band die zij hadden, dat was zo mooi om te zien. En je zag echt dat er ontzettend veel liefde was tussen die twee. Dus een slechte papa kan hij sowieso niet geweest zijn. Hij deed alles om zijn dochter een zo normaal mogelijk leven te geven. En dat op zich is natuurlijk een ongelooflijk teken van liefde, denk ik. Ja, uh, je zei net Inge dat na zijn dood is hij afhankelijk uh, gestopt... Of was dat al voor zijn dood? Dat weet ik dan niet zo heel precies. Ja, zij is een eerste keer gestopt in 2007. Ja. Ze had heel veel blessures en was dat echt beu. En ze verlangde ook ontzettend naar een kindje. Dat is er gekomen, dat kindje, in 2008. Dus haar papa heeft dat nog meegemaakt. Dat was ook voor haar heel belangrijk. En dan in 2009, toen haar papa dan overleden is... is zij opnieuw begonnen. En dan kwamen die kriebels terug. Dat vuur werd weer aangewakkerd. En dan merkte zij toch dat die passie voor het tennis nog altijd intact was. En kreeg ze zin om het nog eens te bewijzen op de baan en zo is het gelopen. Maar ik begreep, uh, Chrissy, dat zij toen eigenlijk beter is geworden dan... De eerste keer? Nou ja. Voordat ze de eerste keer afscheid nam. Nou ja, ze heeft natuurlijk uh, drie Grand Slams gewonnen. Eigenlijk in carrière twee van de ja. vier in totaal. Dus, dus dat geeft natuurlijk al aan hoe goed ze daarna is geweest. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste was dat ze zich. Ze was natuurlijk heel jong toen ze in eerste instantie stopte. Um, maar dat had ook te maken met het feit dat ze al was. Hoe oud heet... was ze toen dan? Nou, uh, pff, uit mijn hoop dat weet Inge misschien beter. Maar ze was natuurlijk. Ze was heel... 24 toen ja. ze de eerste keer stopte. Oh. En natuurlijk fulltime eigenlijk bezig vanaf 13, 14 jaar. Dus dan heb je al een carrière van 10 jaar. En als jij natuurlijk als 17, 18 jaar. Begint en je gaat tien jaar spelen, dan ben je 21 En dan is het eigenlijk normaal om te stoppen, want dan is het lichaam op. En zijn was dus 24, wat een leeftijd is waar je nog zoveel mee kan. Dus als ze zou terugkeren twee jaar later of drie jaar later, dan was dat lichaam nog zo goed... dat het ook nog daadwerkelijk zou kunnen. En dat heeft zij bewezen. En, en met name wat heel erg belangrijk was... zal toch het idee dat ze nog niet alles bereikt... wat ze wilde bereiken. Ja, ze wilde nog graag een keer Wimbledon winnen. Ja dat, is, ja, dat is, dat, ja, dat vind ik echt heel erg jammer. Het is zo jammer dat, dat ze eigenlijk op dat het laatst... Dat is niet gelukt. Ja, blessureleed heeft daar echt in de weg gezeten. Want jij doet het net alsof het gewoon een kwestie van tijd is... voor een lichaam op is. Is dat zo? Nou, het is een enorm fysieke belasting natuurlijk. Ja. En, en Kim stond uh, bekend om, uh, om haar split, die enorme spreidstand uh, op de baan... wat natuurlijk heel veel kracht kost. En ze is heel explosief. En dus het, het vergt ook echt heel veel van het lichaam. Ja. Vergeet niet, dat het, is, het zijn niet alleen de wedstrijden die gespeeld worden. Er nee. wordt natuurlijk ook uren per dag wordt er getraind. En naarmate je ouder wordt, dat is nou eenmaal zo, wordt ja, dat steeds lastiger. Ik weet hoe je hebt bij jou. Jij hebt ja, op een gegeven moment ook nou, gestopt. Ja. Hoe oud was jij toen je stopte? Nou, ik moest gedwongen stoppen vanwege een blessure. Ook, ook een blessure. Ja, uiteindelijk is het toch altijd blessure. Nou ja, goed. Oké. Okay. 29, dat gaat dan nog. Of niet? Ja, nou of ja, dan niet? heb je ook oh. niet zo heel veel jaren meer voor je. Maar ik had graag nog wel even ja? doorgegaan. Nou. Ja. En nog even, uh, Inge. Uh, uit die film blijkt dat zij ook ontzettend nuchter is. Hè? Op een gegeven moment heeft ze het over een andere speelster, Koen Nikova, geloof ik. Ja. Die dan tennis maakt, omdat ze in plaats van drie, twee ijsblokjes in de wachter ja, ja, heeft. Mooi, een gewel, geweldige scène. Ja. En dat vindt ze dan echt belachelijk. Maar wat zegt dat over haar als tennisser? Dat ze zo nu nuchter is, of overkomt in ieder geval? Ja, ik denk dat je op die manier alles beter kan relativeren. Dat je iets makkelijker over een nederlaag stapt en een overwinning ook in het juiste perspectief ziet. Ja. En wat ook zo leuk was aan Kim, je zag haar altijd grappen en groepen uithalen. Hè. En da daarom had ik aan haar gevraagd, hoe komt dat, dat jij dat hebt kunnen behouden, die onbevangenheid eigenlijk. Ja. En dan vertelde ze dat verhaal mee, haar vader heeft daarvoor gezorgd dat ze gewoon stevig die voetjes op de grond hield. En ja, ze is niet beter dan een ander, omdat ze meer geld heeft of meer prestige of meer aanzien. En dat is denk ik toch uh, een mooie les eigenlijk. Ja, ja. En misschien toch ook wel die uh, laconieke echtgenoot van haar. Zo'n uh, ja, zo Amerikaan geweldig, met zijn gitaar. Die... Ja, mensen, ja, ja, ik kan ja, me ja. voorstellen dat die dan toch ook nog wel een rol in het leven speelt, behalve die ja. Ja, absoluut. Die is, die is ook vijf jaar ouder en dat merk je wel. Hè. Dat is zo'n beetje de stille kracht. Ja. Maar toen ik hem interviewde, was ik echt aangenaam verrast. Ik had niet verwacht dat hij zo lollig en zo grappig was. Dus daar heeft zij ontzettend veel aan gehad. heeft haar ontzettend gemotiveerd. Ook om het vol te houden, hè. want dat laatste jaar was toch best wel moeilijk. Toen kwamen er weer meer blessures. Maar toen heeft hij haar toch gezegd van... kijk, je wou naar die Olympische Spelen, hou nu gewoon vol. Dan heb je later geen spijt en kan je nee. het mooi afronden. Nee, nou, dat, daar heeft ze ook niet gewonnen uiteindelijk. Maar goed, ze heeft het in, nee. in ieder geval wel gedaan... Christie, de naam Justine Henne is ook al gevallen. Die is ook opgehouden. Wat moeten ze nou in België? Houd. Ja, tijd voor <laughs> Nederland, zou ik zeggen. Nee, dat is natuurlijk echt heel erg zonde. Want voor Kim en Justine had je ook Sabine Appelmans, de Vlaamse... Oh ja. en Dominique Monamie, een Waalse. Dus dat, dat was natuurlijk dat ook mooi. elkaar ook heel mooi in Ja, dus je elkaar zo mooi opgevolgd. En, uh, ja, en nu, ja, nu is het, uh, ik, ik denk, een harde klap voor, uh, de, voor de Vlaamse tennis. Maar ook voor de Nederlandse fans. Want stiekem is Kim ja. natuurlijk ook een een beetje van ons, zeg ik. Ja, ja dat het is ontzettend graag gezien overal ja. een beetje, hè? Het, nou, is, het we... is echt een, een heel geliefd persoon. Ja, maar, en uh, Inge, dat, dat is natuurlijk toch een klap voor het Belgische tennis. Want ja, er, is, er is dus niet niemand die in haar voetsporen treedt. Er is een enorme leegte sowieso achter hen. Maar in de voetsporen treden, ik denk dat we dat niet mogen verwachten... van de anderen die nu moeten komen. Want wat Kim en Justine hebben laten zien was... laten we wel wezen, gewoon uitzonderlijk. Dus we mogen de lat niet meer zo hoog leggen. We zijn ontzettend verwend de laatste jaren. En ik denk dat we nu de spelers die eraan komen of die er zijn... de kans moeten geven. We hebben een Janina Wickman. En Kirsten Flipkes en David Goffin, toch een leuke jongen ook. Dus wie weet, krijgen zij nu de kans en grijpen ze die kans ook. We moeten afwachten. Ja, Christie, zie jij mensen die uh, haar een beetje kunnen opvolgen? Op, ja, het, is, het is wat Inge zegt, in het is. Nou, we hebben natuurlijk in Nederland ook een, uh, ja. een periode gehad... Uh, ja. de gouden generatie, met, uh, met, met natuurlijk uiteraard de mannen. Maar ja. maar ja, stiekem zeg ik dat de vrouwen natuurlijk ook goed hebben meegedaan. Ja. Maar het is, het is heel erg uh, makkelijk om te denken van... nou, waarom hebben we geen opvolging? Maar er komt zoveel bij kijken. Ja. En het is niet zo dat ieder jaar er een nieuwe topper geboren wordt. Af en toe heb je gewoon iemand die daar helemaal bovenuit stijgt. En ja. zo iemand was Kim Kleisters. Absoluut. Dank Absolut. jullie wel. Morgen is die documentaire van jou, Inge, uh, Nog te zien. Ik kijken, ja. bij, Op Canvas? bij Canvas, om kwart ja. over de Belgische ja, televisie is en komende donderdag in Nieuwsuur... het verslag van Kleisters afscheidswedstrijd. Want ze dachten we gaan nog eens even gezellig tegen die Serena Williams-tennissen. Uh, <laughs> Vind ik ook wel stoer. Oké, okay, okay. dank jullie allebei wel. Graag gedaan. Bye. Graag gedaan. Dag. Ja, dag Donald Vegen. Dit was Donald Vegen met Nieuw Frontier. We gaan naar, uh, ja, weer naar België. De voorstelling Klaar Ligt de Nacht van theatergroep Flint zal niet te zien zijn in België. Het stuk, gebaseerd op teksten van de overleden Vlaamse dichter Herman de Koning... stond eerder in Nederland wel op de planken. Goedenavond, Christine Hemmerrechts. Goedenavond. Ja, maar u heeft dat verboden. En u mag dat doen, want u heeft de rechten van het werk van uw man, Herman de koning. Uh, ja, dat die voorstelling in Vlaanderen niet door zou gaan stond er lang al langer vast. Maar werd onlangs pas bekend. Voordat we hierover gaan praten, toch maar even een heel klein stukje laten horen. Zodat de luisteraar weet waar het over gaat. Oké, okay, ja. Kunt u uw oren <laughs> altijd nog dichtstoppen. <laughs>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 Ja, Theatergroep Flint, uh, waarom vindt u dat het niet opgevoerd mag worden in uh, Vlaanderen? Ja. <laughs> Wel, uh, het gaat dus zo dat je moet toestemming geven of je geeft geen toestemming. En uh, ik had inderdaad toestemming gegeven zonder te weten wat het zou worden. Hm? Daar kan je dus misschien zeggen van dat dat niet al te slim was... Mm -hmm. Maar toen ik dan de voorstelling heb gezien, zomer 2011, euh, dan dacht ik van, god, ik had dit echt niet mogen doen. Mm. Uh, dit is een vergissing geweest. Uh, de mensen, de makers van de voorstelling hebben eigenlijk dat werk niet aangevold. Dus ook in het gedicht dat ik nu hoor, uh, ja, dan denk ik, ja, de manier waarop dat wordt gebracht. De ironie die je bij Herman hebt, de monkeling, die is daar helemaal uit verdwenen. Het wordt op een hele dramatische, hoogdravende manier wordt dat gedicht gebracht. En het was echt een, een opeenstapeling van dingen. Ik ben ook nog eens gaan kijken op YouTube, kun je ook een stukje ja. zien. En dacht ik, oh ja, nee, nee. Het, is, het was ja, nee. inderdaad de toon was fout, de, de, de poëzie, de subtiliteit is eigenlijk uit Hermans werk verdwenen. Ja, en toen ik, ik daar het. zat, dacht ik, ik had dit nooit mogen doen. Nee, want ik denk dat zij het met hele goede bedoelingen hebben gedaan. Ze hebben het gedaan uit bewondering voor het werk van uw overleden man. Ja, ja daar twijfel ja. ik niet aan. Nee. En wat je nu, nu, dat het allemaal al een beetje bezonken is, hè, de storm een beetje gaan luwen is, denk ik, ja, wat, wat jammer dat hier nooit een gesprek over ja. is geweest. Er is geen gesprek geweest tijdens het maken van de voorstelling. En er is toen ik heb dus die toestemming niet gegeven in april van dit jaar, ben ik gaan nakijken. Uh, Flint had misschien toen kunnen de telefoon nemen of de mail nemen of wat dan ook... En contact met mij opnemen en zeggen, ja mevrouw, maar ze kunnen hier een gesprek ja. over hebben. Ze nou, zeggen ja, dat ze zeggen dat, ze dat wel geprobeerd hebben, dat zij contact ja, maar dat geprobeerd is schoonwek... hebben te zoeken via de uitgeverij, maar dat ze ja, maar nooit dat is iets hebben gehoord. Dat is, dat is ja. gewoon echt niet waar. Ik heb niks gekregen. Ik ben heel bereikbaar, ja. gemakkelijk te vinden. Het eerste wat ik heb gehoord, en ik ben nu ook eens gaan luisteren naar het interview dat ze hebben gegeven hebben aan de VPRO Radio, en dat is echt wel agressief ja. tegen mij. Daar zeggen ze, flikker op. Uh, en ik vermoed wel waarom ze uh, geen toestemming geven, ja. want het is omdat ze er niet genoeg in voorkomt zelf. Dus ze gaan op een heel agressieve manier. Dus dan denk ik, ja, nu, nu maak je ja. eigenlijk het gesprek bijna om. Ja, dat is waar. Nou goed, laten we niet dieper op deze specifieke nee, kwestie nee, duiken. Nee, nee. Want het is wel natuurlijk een mooi aanknopingspunt... voor het, het gesprek over hoe je een literaire nalatenschap beheert. Komt het wel eens vaker voor dat u verzoeken krijgt... om het werk van Herman de Koning te gebruiken? Ik krijg uh, voortdurend verzoeken. En waar baseert u dan uw afweging op? Ik heb eigenlijk, dit is de eerste keer dat ik eens nee zeg. Hmm. Dus ik schrik ook wel. Nee. Ik ben 15 jaar en een half al Hermans weduwe, en dus ook behoeder van zijn nalatenschap. En dus in al die jaren zeg ik dus één keer nee. En dan krijg je weer dan dan een geduld. Van protest, en censuur en beroepsverbod. Terwijl ik heb voor mezelf altijd gedacht... Kijk, uh, Herman is en was een geliefd dichter. Hij was ook iemand die hield van het contact met zijn publiek. Dus ik heb altijd gedacht... Het beste wat ik voor hem kan doen... Hè, is zorgen dat dat werk blijft leven. Hè? Ja. Dat dat blijft zijn lezers vinden. En dus ik heb altijd gezegd, ja doe maar, ga maar componeren bij zijn gedichten zet het maar op kaartjes, op posters, op broodzakken et cetera He? ja. uh, ik heb ook altijd het geld dat daarvoor gevraagd wordt, ik heb de uitgeverij dat laten bepalen, ik zeg ja gebruik gewoon de geldende tarieven He? dus ik ben daar allemaal heel soepel in geweest en ik vind dus hier dat ik ben slordig geweest, dat ja. ik had moeten zeggen van goh bij zo'n project maar ja hoe had ik dat kunnen aanpakken want had ik gezegd van ik wil getrokken worden bij het maakproces. Ja. Maar als ik dan na zes maanden... als zij daar al zes maanden aan werkte had... gezegd van, nee, toch liever niet. ja, Dat was ook heel moeilijk geweest. Maar ja, Het blijft natuurlijk ook een kwestie van smaak. Hè? Het kan heel goed zijn dat het publiek het prachtig vindt. Dat ze lovende recensies hebben. Maar omdat u het dan niks vindt... onthoudt u mensen toch... Uh, maar het, is ook niet, het is niet zozeer dat ik het niks vond. Dat is het niet. Het was nee. eerder dat ik vond... dat de essentie van het werk van Herman... niet tot zijn recht kwam. Ja. Maar dus is, wat dat vindt wat u echt in... Dat Herman ja, en ja. zijn werk voor stond, ja. dat dat werd ontkend. En daarom, daarom vond ik het zo erg. En dacht van, Christina, dat had jij nooit mogen doen. Je bent hier een hele slechte behoeder geweest van het werk van Herman. Want hoe vindt u dat je daar in het algemeen eh, mee om zou moeten gaan? Eh, met een literaire nalatenschap. Moet je daar altijd nou ja, bovenop blijven zitten om het een beetje onparlementair te zeggen? Of moet je zeggen, weet je wat, het, ik laat mensen hun artistieke vrijheid. Het werk is nu niet meer van mij, maar het is gewoon van de wereld. En ze mogen ermee doen wat ze willen. Ja, dat is een hele moeilijke zaak. Laten we wel wezen, ik heb nooit bovenop het werk van Herman gezeten. Uh, zoals ik zeg, het is de eerste keer dat ik een toestemming weiger. Ja. In vijftien en half jaar. Je moet dat eens vergelijken met de houding van de erven van Nabokov, van Beckett, van Joyce, van Hergé, van Jacques Brel. Die hebben een hele andere houding. Hè? En... Ja, het is heel moeilijk. Mijn man zei tegen mij, mijn nieuwe man... nou, Christine, uh, als mensen iets met Shakespeare doen... dan kunnen de erven ook niet meer reageren. Ja, dat is zo. Ja, ja, daar heb je een punt. Ja. Dat is waar. Ja. Uh, maar en, bijvoorbeeld, dus, en bijvoorbeeld, ik noem maar wat, weduwe van Hugo Claus... hebt u daar wel eens contact mee? Want die zal toch ook met dit soort kwesties wel worstelen wellicht... Ja, ik, ik heb daar met haar nog niet over, over gepraat, maar ik denk dat zij waarschijnlijk dezelfde houding heeft als ik. Wat is het beste voor dat werk? Wat ja. is het beste voor de auteur? En het is een wikken en wegen. En nogmaals, ik, ik weet niet wat er daar gebeurd is met die voorstelling, maar dat heeft mij zo diep geraakt. En ik had het ook... Als ik uh, het stukje op YouTube bekeek, ook even daarnet... dat ik dacht, nee, die toon is fout. Nee. Dit is niet Herman, dit is een ontkenning van de essentie van wat ja, Herman doet. Ja, dat, vind, dat vindt u, maar ja. andere mensen hebben daar helemaal geen last van. Want die hebben Herman niet helemaal persoonlijk ja. gekend, wellicht. Ja, ja, daar heb je dus ook gelijk in. En ik, ik kan daarin komen, want ik heb eigenlijk altijd ook wel oog en oor voor het standpunt van anderen. Ja. Uh, dat je zegt, Christine, dat is nou helemaal verkeerd en je moet dat gewoon vrij laten. Mijn gevoel is een beetje, ja, als dat inderdaad zo is, dan moet men heel dat systeem van toestemming of geen toestemming geven maar afschaffen. Snap nou ja, je? Ja, maar goed, u hebt natuurlijk ook niet het eeuwige leven. Oh nee, gelukkig niet. <lacht> nee. Vol, dus ja, ooit zal u afstand moeten doen van die rechten. Wel, als ik dood ben, mevrouw, dan zal ik van heel veel dingen moeten afstand doen. Ja. Dus ook daarvan. Hè? Dus, maar het is dus zo wettelijk bepaald dat auteursrechten vrijkomen 75 jaar na iemands overlijden. Dat okay. geldt voor het werk van Herman. Dat geldt voor mijn werk. Dus ook als wanneer ik in mijn graf lig of gecremeerd ben, dan zal mijn man of mijn dochter, die zullen ook dit soort beslissingen moeten nemen. Ja? Ja. En mijn dochter heeft mij al gezegd, oh mama, zeg mij nu al eens hoe ik dat ga moeten doen. En ik heb haar gezegd... Liefje, jij moet je hart volgen. Dus daar wordt nu ook al over gesproken. Wel, <laughs> zij, dus wordt ge I zij wordt ja, daarmee ja, geconfronteerd. I ja. Omdat zij ziet dat ik met, Herman, hey, met Hermans werk... dat ik daar allerlei beslissingen moet nemen. En ja. ze zegt van... Oeps, dat moet ik straks ook gaan doen. Ja. En ik heb haar gezegd... Liefje, volg je hart. En dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. En mijn hart heeft mij gezegd... Laat het vrij. Geef heel veel ruimte aan mensen. Ja. En dus die ene keer... Dat ik heb geweigerd. Kijk, ik denk nogmaals, hadden zij toen met mij contact opgenomen... hadden zij een gesprek aangegaan. Het was misschien ook anders gelopen. Ja, misschien hadden ze dat moeten doen. Maar goed, dat station is inmiddels uh, gepasseerd, hè? Ja, dat hebben zij zelf ook een beetje door hun vrij agressieve houding nu... door het ook zo publiekelijk ja. te spelen... hebben zij ze dat station inderdaad een beetje achter zitten. Zij ernaast. hebben in het verleden ook Paul van Ostaaien gedaan, hè? Slauwerhof, wist u dat? We hebben ze ook oh, programma's ze gemaakt. heb al heel ja. veel programma's ja. gemaakt, ja. Ja. ja. Goed. Nou ja, het is uh, jammer. Kijk, je kunt ook wel weer voorstellen dat ze teleurgesteld zijn. Natuurlijk, ze hebben daar heel veel energie in uh, gestoken. Dank je. Oh, ja, inderdaad. Ja. Dank je wel, uh, Christine voor, uh, voor uw reactie. Oké. Okay, Goedenavond. Goedenavond. Het is vijf voor twaalf. 12. Twaalf. twaalf. Wie nog een bijzondere trouwdatum wil hebben, moet opschieten. Morgen is het namelijk 12.12.12 12, 12. na 2.2.2002. Was dat niet uh, Willem, en, uh, Willem en Maxima? Ja, 22. Goed, 11.11.2011 is het dus de laatste keer deze eeuw... dat dag, maand en jaar hetzelfde zijn. En dus zijn er tal van festiviteiten in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Mexico. Goedenavond, journalist Jan Albert Hoodsen in mexico stad. Goedenavond. Ja, bij jou verwachten ze zes miljoen pelgrims die op 12-12-12 wat te vieren hebben. Wat is er te doen? Morgen is de traditionele Guadalupana en dat is de jaarlijkse pelgrimstocht. Oeps. oeps. Is hij nu opeens verdwenen, ja, Nee. Jan Albers, ben je er weer? Ja, hoor je me? Ja, je, was even, je viel even weg. Maar vertel oh. het even. Er is een, je zei het, er is een jaarlijkse pelgrimstocht. Ja, er is een jaarlijkse pelgrimstocht naar de basiliek van de maagd van Guadalupe in Mexico-stad. En uh, dat is een, uh, het belangrijkste religieuze symbool van de katholieke kerk in Latijns-Amerika. En wie is dan die maagd van uh, Guadalupe? Die, die de Maria van Guadeloupe was een uh, Maria-verschijning die op 12 december 1531 verscheen aan een, uh, een herder hier uh, vlakbij de stad. En sindsdien is het uitgegroeid tot het symbool van Mexico, een mix van nationalisme en van religie. Ja, het is een beetje een, een soort gelijk verhaal als dat van uh, Fatima in, in, in Portugal, een, een herder aan een herder verschenen. Ja, min of meer. Daar kan je het het beste mee vergelijken. Ja. En dat is dus een enorme happening, zeg jij. Uh, komen daar jaarlijks 6 miljoen pelgrims? Nee, normaal gesproken komen er rond een miljoen. Uh, vorig jaar lag het aantal op 1,1 miljoen. Maar omdat het nu natuurlijk 12-12-12 is... en omdat uh, 12 het getal van de maagd van Guadeloupe is... trekt er dit jaar extra bezoekers. En uh, dat zijn er nogal wat. Nou, het lijkt mij 12 miljoen uh, dat zou dan beter zijn... Ja, dat zou beter zijn, maar omdat heel veel mensen te voet en te fiets naar Mexico stad komen, zal dat voor uh, uh, ja, bijna 10% van de bevolking waarschijnlijk net iets te veel zijn. Ja. Maar goed, 6 miljoen is nog altijd een enorm aantal. Dat is in ieder geval precies de helft. Nou, zelfs de pauze heeft 12-12-12 aangegrepen om voor het eerst te, te twitteren, hè? heb je dat ook gehoord? Ja, dat klopt. En uh, zijn eerste tweet die zal ook gewijd worden aan de maagd van Guadeloupe. En dat is ook niet zo gek, want uh, het is, de basiliek van Guadeloupe is het op één na meest bezochte katholieke heiligdom ter wereld. En uh, wat gaat hij uh, zeggen, denk je? Dan gaat hij twitteren. Wat gaat hij twitteren, tweeten. Nou, naar alle waarschijnlijkheid zal hij uh, gewoon zijn dus zegen uitspreken. En uh, heel veel vrede en geluk wensen. En een okay. tijd van religieuze hernieuwing in oh, Mexico. Zoiets zal het worden. Dankjewel, Jan-Albert uh, Hootsen. Ja, straks uh, Guilherme Plag met retail-expert Cormolenaar over ons koopgedrag. De teleurgang van de winkel. Wat moeten de winkeliers doen? En morgen is hier Clary Polak.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 Radio 5. Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1.